Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zangeres en won in 1957 met het lied Net als toen. Ze was de eerste Nederlandse winnares. In 1960 kreeg ze een gouden plaat... voor haar Nederlandse vertolking van Milor, een lied van Edith Piaf. Corrie Brokken was 83 jaar. Popartiest Prince is overleden aan een overdosis van een pijnstiller. Dat zegt een lijkarts na onderzoek. Het gaat om de zeer sterke pijnstiller Fentanyl. Prince heeft het zichzelf toegediend... De wereldster werd in april doodgevonden op zijn landgoed. Hij was 57. Een week voor zijn dood maakte een vliegtuig met Prins aan boord... een voorzorgslanding, omdat hij dringend medische hulp nodig had. In het natuurgebied van Schiermonnikoog komen proefboringen naar gas. Minister Kamp van Economische Zaken heeft een gasbedrijf toestemming gegeven... om tot in 2019 te boren en een tijdelijk boorplatform neer te zetten. Bewoners van het Waddeneiland en vissers zijn tegen de proefboringen... Ze zijn bang dat er vervuilende stoffen in het water komen en de rust in het gebied wordt verstoord. De oppositie in de Tweede Kamer is verbijsterd over de toestemming van Kamp. De Nederlandse economie herstelt sterk, zegt de Nederlandse bank. Die verwacht voor volgend jaar, in 2018, ongeveer 2% groei. Veel salarissen zijn iets gestegen en mensen hebben meer vertrouwen omdat het beter gaat met de woningmarkt. Daardoor kopen ze meer en dat is goed voor de economie. Tennister Kiki Bertens is door naar de halve finales van Roland Garros. In de kwartfinales in Parijs versloeg de Nederlandse... de Zwitserse tennister Baczynski in twee sets. Het werd 7-5, 6-2. Morgen is de halve finale, dan moet Bertens tegen Serena Williams... de nummer 1 van de wereld. Tot besluit het weer, het heeft vooral in het oosten en zuiden flink geregend. Daardoor zijn in sommige plaatsen straten blank komen te staan. Pas vanavond laat minder hevige buien... Ook morgen verspreid over het land regen, maar wat vaker zon. Het wordt dan maximaal 21 tot 25 graden. Dit was Den Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Um, dit is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En dan denk je: hij, hij slingert niet aan. En hij slingert niet aan. En dan, dan heb je: uh, oh, wat is dit? En dan denk ik: ik heb hem toch helemaal gewoon netjes aangezet. Ja, dan zit ik met mijn vlijtige tangels. Zit ik gewoon twee keer aan iets. En dan krijg je het effect van: waa, waa, waa, waa. ja, inderdaad, ja. Nou, eigenlijk zou ik dan gewoon het liefste uh, ergens me uh, diep in een, uh, in een uh, hoekje moeten schamen. Maar goed, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon weer netjes al die dingen erbij zoeken. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik gewoon mijn lijstje wat ik in mijn hoofd heb zitten af ga lopen draaien. Nou, nog een keer. Hier is de eerste die ik moet laten horen. Ja, ho even, ho even. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan gewoon met deze verder. idee. Hier is die dan. En daarom ben ik ook zo vreselijk afgeleid. Het begint ook traag. ook nog iets uh, waar ik gewoon pist op ben. Maar goed, die, die, uh, die mededeling die zie je gewoon op Facebook. Mits je met mij bevriend bent. Want ik ben ergens gewoon helemaal uh, pislink op, op één minister van economische zaken in dit land. Hij had dat al uh, bij, uh, bij, het, uh, bij Zandvoort dat al een beetje verbruikt met die windmolens. Maar nou is hij gewoon in een vlaag van verstandsverbuistering wil hij een boorplatform midden op een wadeiland neerzetten. Hij is gewoon Gek die man, die is gewoon ontzettend gek. Maar goed, uh, voordat ik hier uh, allerlei politieke onzin ga uitlopen draaien... denk ik van, uh, laat ik dat maar niet doen. Yellow Grass, daar begonnen we dit uh, tweede uur, Down to the Water. En uh, dat is dus uh, de nieuwe single. En nu is het inderdaad, ja, hier is die Kid Harlekin En, ik kan je wel vertellen, hij is al bezig met nieuw materiaal. Dus uh, dit is nog het materiaal wat we nog van hem kennen. En dat nummer dat heet natuurlijk, Wired. En het valt ook onder het kopje woede de mannenmuziek. Pages turn black, as the word seems to fade. Lines begin to blur, where the mind was so clear, I'm seeing your face. But I can hear your voice, feeling the heat, but I can't see the source. How breaking your soul. Fade. Where the road was so clear I'm seeing your face But I can't hear your voice Feeling the heat But I can't see the stars moest er even uit. Uh, Superstar Idol van uh, Penelope. Uh, ze gaan uh, binnenkort uh, uh, op het uh, Moederfestival spelen. Uh, dat is georganiseerd door de moeder van. Ja, Vicky van Zijl. En zij uh, gaat dat uh, organiseren. En daar zal Penelope op uh, te zien en te horen zijn. Vooral dat laatste. Te horen zijn, dat, uh, dat is uh, heel belangrijk. En daarvoor hoorde je Wired van Kid Harlequin. Ik ben nog steeds gewoon helemaal aangedaan. Door, door een een of andere mafcase die uh, gewoon een proefboring uh, toestaat op een, op een Waddeiland. Het is hetzelfde als uh, gewoon een windmolen hier uh, gewoon in mijn achtertuin neerzetten. Zoiets, dat, dat, dat gevoel dat krijg ik. En ik zal volgens langzaam zijn leven nooit meer op die, op die enge partij stemmen. Dat is één ding wat zeker is. Maar het is voeren de mannenmuziek. Het is tijd ervoor. Ik ga het gewoon draaien. Er is de machine en killing in the net. Yeah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 do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're out of control. Now In het uh, kader van de Woedende mannenmuziek heb ik ook nog uh, iemand uh, erbij uh, uh, gepakt... die, uh, nou ja, uh, een, een band die niet meer bestaat. Dat was een project. Gangster, met Notice disguise. En daarvoor hoorde je natuurlijk het uh, almachtige Rage Against the Machine... en Killing in the Name. Moest even stoom afblazen, maar goed. Dat uh, gaat dan wel even door, denk ik. Uh, Haagse band, want we gaan gewoon verder. Uh, met The Levi's and With You. die er nog zitten op dat ene kleine krukje hier voor uh, ons op 30 april 2015 was dat en dat was uh, nou ja een paar uh, maanden geloof ik voor haar uh, min of meer presentatie van haar EP en die EP uh, die is uh, toch redelijk goed ontvangen uh, bij 3FM is ze al een paar keer geweest en dus ook bij ons Jeruzalem met uh, Shadowland daarvoor hoorde je With You van de Levi's Gelukkig bestaan ze nog en gelukkig zijn ze nog bezig met muziek te maken. En ik vind het nog steeds een lekkere hippe single die ze vorig jaar nog hebben uitgebracht. Ze hebben destijds ook wat ja, contacten opgenomen en toen heb ik het materiaal af zitten luisteren. En ik zeg ja, daar kunnen wij inderdaad wat, wat mee. En het is ja, Haags, dat, dat zeker... Jerusa komt weer uit Amsterdam en uh, is nu uh, bezig ook weer liedjes te schrijven. Daar zwerven ze onder andere de hele wereld voor over. En een van de vaste plekken is Nashville in Amerika. Daar, uh, uh, ja, daar schrijft ze en neemt ze ook liedjes op. Um, nou heb ik ook weer die pet van de popunie soms op. En dan kom ik uit bij een band, want ik moest een recensie schrijven over uh, Race the Ace. En uh, Race the Ace... Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat gaat over... dan moet ik toch weer even kijken... of ik mijn mail er nog even... of we de allerlaatste momenten nog even bij kan pakken. Want uh, ik heb het ergens in de mailbox. Ik heb gevraagd op een gegeven moment over... van joh, uh, hoe zit het nou? Uh, Race the Ace, die hebben een... Uh, een EP uitgebracht. Kopu heet dat. Nou, ik vraag dus op een gegeven moment... van wat houdt dat in... En dus, ja, daarvoor heb ik dus uh, op een gegeven moment die mail uh, ook even nodig... om te kijken van, ja inderdaad, hier heb ik hem. De, de mail is ook beantwoord door uh, Niel van Kleef, de, de, een van de bandleden. En die zei op een gegeven moment, nou het, uh, het is leuk dat je ernaar vraagt. Er is eigenlijk geen hond die ernaar vraagt, behalve Jaaf Koper uit Zandvoort. Die vraagt het dan weer, naar. Nou, wat het, betekent dat nou? Dat is Surinaams voor boodschap, in dit geval in de zin van een bericht... En de zanger van, de, uh, van deze band... die komt ook uit Suriname. En dat is Jean-Pierre Fischer. Dat, uh, dat is uh, de frontman van uh, Race The En in het nummer Bozkopje wordt gezongen... over de idolen van de band. Nou, Je zult wel horen uh, wat uh, voor uh, idolen de band ook heeft. En dat zijn er nogal wat in het Gouden Tijdperk. Uh, ik had dus net iets van Rage Against The Machine. Maar uh, ja, wat ook uh, heel erg uh, uh, fijn is uh, om te weten... is dat... Rage Against the Machine en de Urban Dance Squad... namelijk inspiratiebronnen zijn voor Raise the Ace. En uh, de single die ze hebben des uit, destijds hebben uitgebracht... en die ook te zien is op uh, de videokanaal zoals YouTube... heet Walk My Way. Nou, luister zelf maar en ze komen... hoe kan het ook anders... Rotterdam! Geestelijk is hij niet aanwezig, morgens van Dam... maar uh, geestelijk uh, waart dat uh, wel rond. Klusje ergens. Over En daarom zit ik alleen. Maar dat, uh, dat is dan uh, ook niet zo'n uh, drama, moet ik erbij zeggen. Maar dit uh, is iets wat hij altijd uh, heel erg uh, fijn uh, vindt om te luisteren. Het komt uit Groningen... Kin en Passing Car. Nou, die Passing Car, die wordt dit komende weekend... natuurlijk ook wel veelvuldig gebruikt op het uh, circuitpark Zandvoort. Maar daarover straks meer, want we, hebben, we zijn er nog niet. Uh, we gaan eerst nog uh, even weer uh, stevig werk draaien... van Fruit of the Original Sin. En dat komt van The Black Lodge. En het nummer dat heet Sovia. Change the world or go home. Ik denk dat dat een betere muzikale omlijsting is. Uh, als je het mij vraagt uh, voor uh, de komende twee dagen. Maar goed, ik ga niet over de muzikale invulling. Dat doet het uh, supermarktketen. Ik geloof iets met een J. En uh, daar had ik al een suggestie bij gedaan. My Baby met Chamonade. Uh, dat is uh, de, de albumnaam. Maar Uprising, dat is, het, uh, dat is het nummer wat je naar hebt kunnen luisteren. Nou, dan uh, ga ik uh, even naar de Giels Talentenjacht. Want we zijn maar wat blij dat ze bij de laatste 25 zit. Gabby. Never know how it went along If in this fresh Sunday morning breeze You come back to Wonderland Because memories can be a starting place Whatever they may be, they will never fade away And I have not felt so good in days. Ik ben zelf verschrikkelijk nieuwsgierig... van hoe dat gelaatskwaliteit zo goed is. Maar ja, je hebt ook een handige vader, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, Gabby Lieve was dat met Wonderland. Gaat over het belang van uh, verhalen vertellen. Uh, dit gaat dan, zei, zich uh, in de gedachte van een autistische jongen... die uh, verhalen voorleest. <coughs> Anders, ah, telhonden, goedemorgen. Zegt Er schiet weer wat uh, in mijn verkeerde keilgat. <coughs> maar ik word er ook wel een beetje ontroerd van. Dat is nog wel een beetje het, de andere kant van het verhaal, moet ik erbij zeggen. Dus uh, we zitten er ook weer doorheen met deze um, uitzending. Ik had uh, in mijn vlijtigheid ook stilweef doorgespoeld. Maar die uh, heb ik nog eventjes uh, gauw klaargezet. What have you? Dat is uh, de band die over, nou laat ik zeggen, over twee weken hier bij ons in de studio zit. Dag.